Book 2ูเจหดเจเจ็ดไมล์ตัวเลขตัวเลขดิฉันนับฉันนับหนึ่งสอง 3. Een, twee, drie. Een, t w e i 3. Ik tel tot drie. Ik tel tot drie. Die chan n a p Ik tel verder. Ik tel verder. 3. H, hoog. Vier, vijf, z e i e r a n t e g e Ik tel. Ik tel. Kunnap. Jij telt. Jij telt. Kaunap. Hij telt. Hij telt. Negen. t i e Eén. De eerste. Eén. De eerste. Twaalf. i e n twee, de tweede. twee, de tweede. s a m a m drie, de derde. d i e de derde. Sie, sie. vier, de vierde. vier, de vierde. h ที่ห้าห้าห้าห้าห้าห้าหกที่หก d e หก e ก e กหกห e เจ็ดที่เจ็ดเจ e ด d e ็ดเ ba, tiba, acht, de achtste, acht, de achtste, negau, tien negen, de negende, negen, de negende